Jij hoeft daar niet meer heen, Quinten. Oké? Okay? Ja. Wat is er aan de hand, kleine Q? Alle andere kinderen worden opgehaald door mama's. Weet je, Quinten, jouw mama is veel te moe om je op te halen. Ze ligt in een groot huis en ze slaapt. En ze kan nooit meer wakker worden zo moe. Is. Ze hoort niemand en ze kan met niemand praten. Ook niet met mij? Voor heel even? Met niemand, lieverd. Zoals door een roosje? Ja, zoals door een roosje. Is ze ook zo mooi? Hier. Dit is jouw mama, toen ze nog wakker was. Ja, heel mooi. Toen Quinten acht jaar was, nam Onno hem voor het eerst mee naar Ada. <macht> Hij stond daar en aanschouwde de roerloos slapende. Haar zwarte haar was kort geknipt. Boven de oren had ze de eerste grijze haren. Je hoeft niet te schrikken, hoor. Kan mama echt nooit meer wakker worden? Nee, Quinten. Mama sliep al toen jij geboren werd. Ze kan niets meer horen en niets meer zien en niets meer voelen. Helemaal niets meer. Maar ze ademt toch? Ze ademt, ja. Maar eigenlijk is het niet mama zelf die ademt. Wie dan? Ja, niemand. Doktoren zeggen dat mama... Eigenlijk helemaal niet meer is. Terwijl ze niet dood is. Terwijl ze niet dood is. Dat kan toch niet? Dat kan absoluut niet, maar, maar toch is het zo. Mag ik haar aanraken? Natuurlijk. Quinten legde allebei zijn handen op de haren. En voelde... Voor het eerst sinds zijn geboorte... Haar warmte. Hij keek lang naar haar gezicht, maar het bleef zo bewegingsloos als dat van een beeld in Kerns atelier.